1 uur. Sit van der Linden met het NOS-journaal. President Desi Bouterse landt over enkele uren in Suriname. De oud-legerleider werd veroordeeld tot 20 jaar cel... voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was tijdens die veroordeling op staatsbezoek in China. Om half 6 Nederlandse tijd komt hij aan op luchthaven Zanderij. In Suriname is het dan half twee s'nachts. Na aankomst geeft hij een persconferentie. Een van de invloedrijkste zakenmensen van Malta is officieel aangeklaagd voor betrokkenheid bij de moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Galicia. Het gaat om de directeur van een energiebedrijf, die ook een hotel in handen heeft. Volgens politiebronnen was hij het brein achter de moord, maar zelf zegt hij onschuldig te zijn. Ook de premier van Malta ligt onder vuur vanwege de moordzaak. Bronnen verwachten dat hij morgen zijn aftreden bekend maakt. Zo'n twintig volwassenen zijn met elkaar op de vuist gegaan tijdens een kinderfeestje. Dat gebeurde in een binnenspeeltuin in Vught. Volgens Omroep Brabant begon het met ruzie tussen de kinderen en leidde dat tot een vechtpartij tussen hun ouders. De vechtende ouders kenden elkaar niet. Veel kinderen zagen het gebeuren. Toen de politie aankwam waren de meeste betrokkenen al verdwenen. Er is daarom niemand aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman is niet ontevreden met Oostenrijk... als tegenstander in de groepsfase van het EK-voetbal volgend jaar. Oranje had het volgens Koeman erger kunnen treffen... met bijvoorbeeld Portugal, een van de andere mogelijke opponenten. De andere tegenstander in de poolfase wordt Oekraïne. De derde tegenstander wordt pas bekend na de playoffs... voor de eindronde in maart. Alle drie de poolwedstrijden van Oranje... zijn in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En het weer... Nauwelijks bewolking, landinwaarts lichte vorst. Het kan glad en mistig zijn. De mist lost maar moeilijk op. Morgen wordt het bewolkt met temperaturen tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Curaçao heeft tientallen illegale Venezolanen uitgezet. Advocaten probeerden de uitzetting te voorkomen bij de rechter. Volgens hen zitten er veel mensen bij die bescherming nodig hebben... maar van wie de zaak niet is onderzocht. De Curaçaose minister van Justitie zegt dat alle ongedocumenteerden zijn gehoord... en alles volgens de regels is gegaan. In Almelo is de wedstrijd Heracles-Ado geëindigd in 4-0. Twee doelpunten kwamen van Cyril Dessers, die nu topscorer in de Eredivisie is.